Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil opheldering over het bericht dat het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis jarenlang winst heeft gemaakt op de productie van heroïne. Op verzoek van het CDA komt er een debat met minister Schippers. Veel partijen in de Kamer spreken van een bizarre situatie. Het ziekenhuis zegt dat de heroïnewinst helemaal ten goede kwam aan onderzoek en zorg. Bedrijven die afhankelijk zijn van de binnenvaart nemen noodmaatregelen vanwege het lage waterpeil in de Rijn. Veel schepen kunnen nog maar een kwart van de normale lading vervoeren, anders lopen ze vast. Bedrijven stappen noodgedwongen over op treinen en vrachtwagens, meldt het bureau voorlichting binnenvaart. Het Openbaar Ministerie gaat een Syriëganger toch vervolgen, hoewel die mogelijk is overleden. Het gaat om Syriëganger Soufiane Z. De rechtbank in Den Haag verklaarde eerder dat vervolging niet mogelijk was, maar volgens het gerechtshof is het niet zeker dat Z dood is. CDA-politicus Aantjes is herdacht in de Tweede Kamer. Willem Aantjes trad in 1978 af na de onterechte beschuldiging dat hij lid was geweest van de Waffen-SS. Vicepremier Ascher zei dat Aantjes onrecht is aangedaan. Aantjes overleed drie weken geleden. Enkele duizenden klanten van ABN AMRO krijgen geld terug omdat de bank ten onrechte hun hypotheekrente had verhoogd. De stichting Stop de Banken heeft becijferd dat ABN tenminste 45 miljoen euro moet terugbetalen. Het gaat om huizenbezitters met een zogenoemde Euribor-hypotheek, afgesloten tussen 2005 en 2009. Toyota stopt versneld met het ontwikkelen van dieselmotoren, meldt de Duitse krant Die Welt. Na aanleiding is het schandaal rond de Schumel software van Volkswagen. Toyota was al van plan minder diesels te produceren. Het bedrijf concentreert zich liever op hybride en elektrische auto's en auto's op waterstof. Het weer nog vanavond op de meeste plaatsen droog. Ook morgen vrijwel overal droog. En vooral in het noorden en westen zon. Het wordt 14 of 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de AMWB. Het is een normale avondspits in de Randstad. Dit zijn de files met minstens 10 minuten vertraging. Op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen Naarden en de afrit Buntschoten. 13 kilometer. En richting Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge 6. En verderop bij knop het Watergraafsmeer nog eens 9. Dat heeft ook te maken met de file op de A10. Op de A10 Oost tussen Osdorp en Amstel Business Park. In totaal 7 kilometer. En op de A10 West is nog steeds de afrit... Bij IJmuiden dicht, daar is een waterleiding vanmiddag gesprongen. Op de A12 Utrecht-Ten Haag tussen Nieuwebrug en Knoopend Gouwen, 8 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Knopend Ridderkerk en Slietrecht-Oost, 9. En op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en de Uithof, 7 kilometer file. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Maak naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. radio. Rem naar Frans en zet hem op 106.9. Zie je wel, 24 uur per dag hete zomerwicht. I'm Zo meteen Stef en Stijn. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. een heel verzet. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur.